No problem. Hé, hey, nou, uh, <clears throat> dan uh, gaan we gewoon rustig beginnen. Het is, uh, wacht even, het is dinsdag 31 maart 2020. En dit is aflevering 4 alweer van de Praathoek podcast. Welkom aan de praattafel met Ossie en Osiris. Ja, en dat is nu eens een keer niet uh, de praattafel. Maar de praathoek, dus uh, dat is allemaal wat simpeler, wat korter en zo. Wat minder jingeltjes, minder gedoe. Direct naar de luisteraar. Mijn naam is Istvan Lelossi, uw gastheer, moderator uh, van alles. En uh, aan mijn virtuele zijde zit natuurlijk Den Philip. Jullie boos hier nog steeds in Antwerpen Noord en het is alweer onze vijfde praathoek. is het Ik ben de tel helemaal kwijt. Is, ja, ja, is, zo snel gaat die maar. maar. Het is elke dag zondag. Elke dag is zondag, absoluut. Broodjes in de oven en een rustig bruntje. <lacht> Nikkeltjes zijn toe. Het is echt elke dag is zondag, het is mooi. Voor ons dan. Maar voor heel veel mensen absoluut niet natuurlijk. Hè? Nee, voor heel veel mensen is het uh, Blue Monday. En, uh, goh, en, uh, die, uh, ja, en met name de zorgwerkers en zo, want jongen, jongen, jongen, jonge, die druk blijft maar toenemen. Ja, en dan heel mooi dat er heel veel steun is voor de zorgwerkers en voor de kassiers van Aldi en uh, Deleuze en al de Albert Heijnen. En mensen in de, in de oudere zorg. Maar jammer genoeg is van, eens de crisis bedwongen is zal het menselijk geheugen weer heel snel zijn met het vergeten van deze tijdelijke helden. Ze zullen geen loonsopslag krijgen, ze zullen niet meer middelen krijgen, er zullen niet meer mensen aangenomen worden. Ze worden terug in het verdomhoekje geduwd. Dat ja. vind ik zo pijnlijk. Ja, nu, nu zijn er zoveel van die politici die ook meedoen met hun mond vol van oh, de mensen in de zorg en de hulpdiensten en de verkopers in de supermarkten en de, zak, en de schappenvullers en we moeten die mensen uh, waarderen en dit en dat we moeten die godverdomme drie keer zoveel betalen vind ik ze ja, ja. loopt naar werk ze zitten in de gevarenzone ja precies maar ja, geld is één ding natuurlijk. Het andere ding is wat nu pijnlijk duidelijk wordt in al die landen. In België misschien nog iets minder, maar vooral in Nederland is het heel hard gegaan. En Duitsland en Engeland met die ZZP'ers. De zogenaamde ja. gig-economie. Dus, ja, ja, ja, dus ja, absoluut, geen... waar ze de laatste zes, zeven jaar iedereen hebben gedwongen om zelfstandiger te worden. Vroeger was je, hè, de... Vroeger was je de kuisman of de kuisvrouw van een bedrijf. Bedrijf, maar nu ben je dus een zelfstandige, uh, een zelfstandige poetshulp ja. die gedwongen is in, uh, in het Nederlandse en Duitse systeem om het zelfstandig te doen. Wel zwaar zogezegd met voordelen, financiële, vo uh, fiscale voordelen. Maar nu is het dus heel de kloterij dat je zonder inkomen komt te vallen, hè? Ja, geen bescherming, helemaal niks. niks. Dus een soort vrije val. En dan een paar weken geleden die Nederlandse minister, eh, daar kunnen we morgen Mario eens over horen, die dan hm? eh, beweerde van, ja, maar dat was wel die mensen hun keuze. Hè? Ze kozen voor vrijheid. Ja, ja, en, dat, is, uh... dat is heel mooi, hè? Ja. <laughs> nou, ik denk dat die gewoon Hoor nog net niet dan, met ja, pek uh, en veer... Uh... Het veel beter <laughs> dat je nu dit en dat doet, en dan achteraf zeggen ze, ja, maar je hebt er zelf voor gekozen. Nee, nee, zo is het niet. Hè. Dat is absoluut niet waar. En uh, ja, terwijl de maatregelen worden verstrengd en zo. En uh, sommige mensen trekken zo soms van die overeenkomsten van zo Trump en Bolsonaro. En dan. Sommige mensen hoor je ook dat onze burgemeester af en toe wat van die trekjes heeft. Hè. Huh? En nu terwijl. Heel de wereld eigenlijk. En ook hier van rans en van Gucht en weet ik veel. Dat zijn nu allemaal BV's, bekende virologen. Ja, <laughs> ja, ja, ja. maar het is ook een systeempje. Hè. Het lijkt wel een, uh, dat ze de Hollywood scenario's hebben bekeken. In Hollywood is er dan ook uh, is er altijd het personage. Dus hey, stel, een, uh, ik, ik zeg maar een Hollywood film over een virusuitbraak. Ze bestaan genoeg en dan heb je één wetenschapper die rol wordt dan door. Uh, een, een dus acteur gespeeld die, die is dan altijd uh, dat is dan de specialist der zaken en nu zien we dat ook in alle landen hè? Iedereen ja. heeft zo, ik heb zo wat ook weer rondgezapt en iedereen blijkt zo'n zo Van Gucht te hebben ja. dus uh, Nederland heeft er zo eentje zitten de Nederlandse luisteraars kennen hem wel die, die wordt in al die, pra, in, in al die praatshows opgevoerd in nieuwsuur zit hij aan tafel hij zit ja, in ja. het uh, NPO journaal uh, hij zit ook op de commerciële omroepen. Nou, en in, en in, uh, uh, Frankrijk de... heeft er zo eentje. En yeah, in uh, de States. Engeland Anthony Fauci. Hè? Hmm? En in uh, Amerika Anthony Fauci. Die ja, kleine ja. Uh, met zijn bril op. een, ja. Ah, ah, ah, ah, is, is een keffertje. Hmm. Ja, het is. Uh, uh, maar ja, het, is, dacht... het is en blijft ook allemaal een bedrijf. Heel dat media gebeuren en erover rapporteren. En, ja, en ondertussen moet... zie, blijf ik ook in. in op de sociale media blijf je uh, conspiracy, eh, kom naar vorige week verwijzend, complotfoto's. Uh, dezelfde foto die gebruikt wordt om te zeggen dat er een crisis in is in Italië, wordt dan door een of ander dom mediabedrijf gebruikt om in een New Yorks... Uh, bij een artikel over een New York ziekenhuis wordt dan jammer genoeg die, die foto van Italië ja, ja. by mistake uh, per vergissing gepubliceerd dat is dan voldoende voer om mensen weer helemaal in de complot te duwen ja ja, die dingen ik zijn ik niet op. tegen te houden. Maar uh, wat ik bedoelde is dat onze burgemeester ook een beetje nu met al die maatregelen, dus die worden maar gehamerd op tv. En, en hmm. toch, uh, ja, Bolsonaro vindt dat ze te ver gaan. En Trump vond dat ze een beetje te ver gaan. Maar Het Hillary-virus. Eens... <laughs> ja, maar moet je eens luisteren naar onze. En dan niet de schijnburgemeester, maar de nee, echte. Maar hè? onze jammer genoeg echte. Ja, dus hij snapt dat niet en hij begint nu aan de randen te zagen... van nou ja, maar je kan toch dit doen, je kan toch dat doen... en dan begint zo die vage grijze overgangszone alweer... ja, maar de burgemeester zei dat ik wel mocht en uh, die zei dat niet. Hè? Dus hij helpt de boel niet. Nee, maar hij zit ook constant met die agenda... Hè? Uh, hij... Zelfs als zij in de macht is, en dat is een strategie, dus Trump doet dat ook, en dat zijn de mensen toch vooral te vinden aan de rechterzijde, Die ook al zitten ze in de macht, ze zijn constant campagne aan het voeren en ze stellen zich constant op als de underdog. Dat is een theorie, dat is een, een, een alt-right uh, movement, uh, idee. Dat is een strategie binnen al die spindokters. Die brengen hun kandidaten naar voren aan de ene kant als een heel sterk, uh, sterk persoon, maar aan de andere kant zijn die ook constant aan het zeuren. Constant van, ja, dat begrijp ik niet, want hij, hij, hij, hij zet heel graag zijn pit op als burgemeester van Antwerpen om dan de nationale maatregelen te bekritiseren. Mm -hmm. hey, want de nationale regering zit de N-VA niet in, hè? De tijdelijke regering van Wilmes in België. Daar ja, zit ja. geen N-VA in. Hè? Dus hij zet dan telkens zijn, zijn, zijn hoedje van de burgemeester van de grootste stad van Vlaanderen op, van Antwerpen, om dan de, het nationaal beleid te bekritiseren. En dan zet hij zijn uh, Vlaamse uh, minister-president uh, hoed op. Hij is niet de minister-president, maar de minister-president zit in zijn partij. Dus dan zet hij de, de, de Vlaamse minister-president hoed op. Uh, als, het over, uh, eh, als het over andere zaken gaat, als hij over Wallonië moet beginnen of over Europa, dan is hij plots uh, een Vlaams uh, volksvertegenwoordiger en dan zet hij die pet op. Want is het van toch ook weer heel triestig wat de, de NVA in Europa heeft gestemd. Ja, het vertel het eens, vertel eens, vertel eens. De, uh, ja, dus de, bij het stemmen van de budgetten van de Europese budgetten heeft eigenlijk het volledig, volledige Europese uh, parlement. Uit solidariteit voor de 37 miljard maatregelen, 37 miljoen euro aan steunmaatregelen om de crisis, te, de pandemie te bevechten. Ja. Maar het N-VA en het Vlaams Belang maken dan misbruik van hun positie om dan zich te gaan onthouden of zelfs tegen te stemmen. Ik ben het eventjes aan het zoeken. Um... He, dus... Um... Ja, ik... nva kamerlid Thomas Roggeman, bijvoorbeeld, schreef nog op Twitter vorige maandag, gisteren: dat de EU 450 miljoen euro Europees coronageld naar Marokko stuurt. Snap je? dus? Ah ja, nee, nee, nee. Dat is, dat is, oh nee, Marokko, dat is een rode vlag. Dat is. Toep, toep, toep, toep, toep. Dries ja, is uh... van langen zit op de sociale media het volgende te schrijven. Uh, uh, wacht ze, de. Nee, ik heb wel de Twitter gevonden van die Thomas Rokkeman. Onbegrijpelijk, zegt hij. 450 miljoen Europees coronageld naar Marokko. Er zijn slechts 516 besmettingen. 6 miljoen euro coronageld naar Vlaanderen voor 7.064 besmettingen. Per besmetting krijgt uh, Marokko duizend keer zoveel Europese hulp. Ik ben voor de EU, maar het beleid van commissie von der Leyen trekt op niks. En dan zo'n boos mannetje. Uh, het is gewoon debiliteit voorbij, natuurlijk. Het is uh, appelen met peren vergelijken. En, en, uh, hoe, was, hoe was meneer Franken nog bezig? Ah ja, hier, Dries van over. Uh, ah, ja. uh, uh, financiële steun voor de. Zijn Twitter van maandag. Financiële steun van de Europese Unie voor de strijd tegen COVID-19. 250 miljoen voor Tunesië. 450 miljoen voor Marokko. 6 miljoen euro voor Vlaanderen. Maar heb, vergeet erbij te zeggen alle standaard uh, geld dat, dat, dat Vlaanderen krijgt van, uh, van Europa. Uh, de maatregelen die nog gaan komen uh, voor Vlaanderen. De, uh, Europa werkt vaak met een afrekening achteraf, dus wat was de schade? Maar als Nee, dat de zijn regio's. details. Nee, dat zijn details, jongen. Je moet de mensen niet met details. Mijn Het eigen... is gewoon een schande dat ze Marokko. Dat kan niet. Het einde verhaal ja. weg. Ermee. Mijn, eigen, mijn eigen apotheker. De apothekerhulp uh, is een meisje uit, uh, met Maro Marokkaanse roots. En, en we geraakten aan de babbel. Ik moest vorige week nog uh, medicamenten voor mijn revalidatie gaan uh, ophalen. En we geraakten aan de babbel en, en, en ze maakte zich enorm zorgen over haar familie in Marokko. Uh, Weliswaar verre familie, want uh, zij, zij is in België geboren, dus haar naaste familie zit hier allemaal. En zij zegt van ja, daar uh, vergeet het. Er zijn gewoon in de regio waar, waar ze nog eh, grootouders of, of, of grootnichten heeft wonen. Er zijn gewoon geen doktoren, er zijn gewoon geen uh, hospitalen. Uh, als je daar 6 miljoen aan geeft, dan, dan, dan, dan, dan help je gewoon niks, hè? Nee, om, nee, nee. De, we zouden ik... eens wat meer trots moeten zijn dat wij een regio zijn dat een andere regio zo kan helpen. Ik, ik, ik, ik snap het niet. Ik snap die politici die ik net heb vernoemd, en ze komen toch altijd uit datzelfde hoekje. Ja, ja. Hoe ongelukkig kan je zijn om altijd daar die, die negatieve kaarten te trekken. Hoe ongelukkig moet je zelf zijn om, dat, om zo in de wereld te staan? Ik snap het niet. Ja, ze trekken hun, het ze, ze krijgen hun lesgeld van meneer Donald Trump natuurlijk. Die gewoon het flikt om vrijdag op een vraag uh, te zeggen: van nou, het zit ja, zus en zo, één en twee. Twee dagen later zei ze: u heeft gezegd letterlijk, u zei zus en zo, één en twee. Nee, dat heb ik niet gezegd. Jullie, liegen. dat is niet Jawel, waar. Is dat doen deal. jullie altijd. Ja. Ja. En dat heeft hij geleerd van die, uh, die ene die ze pas binnen hebben gesmeten. Hoe heet die kleine blonde ook alweer, die adviseur van hem. Uh, die, daar is trouwens een prachtige film van op uh, Netflix. Uh, Looking for Roger, Roger Stone. Ja, ja, ja. Uh, dat is een figuur die al eigenlijk vanaf de jaren... ...late jaren zestig uh, heel actief is in de Amerikaanse politiek. Hij is namelijk de uitvinder van dirty uh, promotion. Dus de dirty reclames. Hij was de eerste die merkte dat negatieve reclames enorm goed werkten. Dus hij heeft uh, al die jaren voor allerlei republikeinse presidenten gewerkt... ...en uh, mee aan hun campagnes en zo. En hij was... Dat ja. is een uh, hele sterke inspirator voor Donald Trump. En uh, zijn hele levensmotto is uh, als er een probleem ontstaat, deny, deny, deny, attack, attack, attack. Ja, ja. Het voilà. is gewoon, gewoon simpel. Die, eh, maar de media zijn er toch ook schuldig in... Ja, waarom? Omdat wat, ze zo wat, gauw zijn ik, kop het, het op tv feit, het is. Feit, het feit dat in die media... Ik heb het net voorgelezen dat nog altijd tweets gebruikt worden als bronnen. Ik, ik, ik, ik kan ja. er als, als communicatiewetenschapper gewoon niet genoeg over roepen dat dit haaks staat met alles, maar dan ook alles wat een journalist zou moeten zijn. Daarom. Pieter is geen bron. Nee, maar dat, dat... is een het wordt is nu een die... zeepbox, een zeepdoos waar een idiote politicus gaat op staan, roepen, zonder onderbouwde feiten, uh, appelen met peren vergelijken, foute gegevens, fouten uh, cijfermateriaal. En dat wordt dan door diezelfde media mensen niet onderzocht. Nee, zeker het... niet. Waanzinnig, het is echt waanzinnig. Ja. Ondertussen hebben we ook uh, Om het dan even op een andere kant uh, Ondertussen komen natuurlijk ook Die verhalen naar boven Dat er plots een twaalfjarig meisje is gestorven Ja, vreselijk ja, dan wordt het uh, dat... ineens uh, hetzelfde als die Afghanistan-oorlog. Dat werd opeens met die foto op die, oh, die National ja. Geographic, dat meisje. Ja, we hebben kindjes. We moeten nog een trapje hoger schakelen. We moeten een, een, een babytje met zijn hoofd naar beneden, dood in het zand. Overal was dat, dat <laughs> ja. beeld. Het is echt waanzinnig. Ah ja, ja, ja, met die, met, met die vluchtelingen. Je zal maar water zijn, hè. Ja, en dus, dat heb ik al drie keer gezien in van die moderne toneelstukken en zo. Dan leggen ze een poppetje zo neer en dan iedereen moet natuurlijk denken aan die stomme foto. Ja, stomme foto. Echt? Wow, maar wow. ja, eigenlijk het, het begint nu dan weer iets te makkelijk gecoteerd te worden. Van als je iets wil zeggen op toneel, nou ja, dan leg je zo'n popje neer op zijn kop en eh, nou ja, uh. ga maar door. <laughs> nee, nee, maar, maar maar exact, maar exact. Um. Ben jij nog aan uh, dat... de onderkant van die pagina's bezig geweest? Die, die, die, uh, zeg maar, die, die fijne kant waar al die fijne, hoogstaande literaire snippets voorkomen? Ja, ja, ja de, de, de commentaartjes. Ik, ben er, uh, ik heb er zachtjes met één oog naar beginnen kijken, maar uh, ja, vooral die, die commentaren. Um... Oké, okay. nou laten ja, we Ja, vooral het... richting. Hey, vooral richting uh, goed bezig België, hey, dat we op, op plek drie staan bij de aantal doden per miljoen inwoners. Um, uh, dat Europa veel geld opstrijkt. Het, het begint een beetje een afgezaagd uh, liedje te worden. Ja. En, en nog even terugkomend op Marokko. Ik sloeg ineens op teelt en die rode lampjes. Want het was toen wel het feit dat uh, de vorige premier van ons kabinet... naar uh, Marokko moest voor die een of andere verklaring. En daarom is de NVa toen uit de regering gestapt. Dus dat ja, zit ja. die mensen... En uh, dat was niet eens iets met, direct met Marokko te maken. Hè. Dat, ging, dat was zo'n algemene verklaring. Maar uh, die die die zijn daarvoor, die hebben daar de regering voor laten vallen. En dat is de ellende waar we nu nog steeds mee zitten. Want nog steeds hebben we geen echte regering... want wat we nu hebben is een soort ja, een oorlogskabinetje... He, maar intussen rollen die waarschijnlijk op de achtergrond van alles uh, stiekem uit. Ook uh, 5G nu, hè? dus nu de, de conspiracy mensen die, die hebben een hoog dag. Nu Proximus ja. komt al vandaag met uh, een 5G light. Dat vind ik dan ook weer zo flauw. Je moet dan een telefoon kopen van 1200 euro. Ja. En dan heb je, ja je kan dan een film downloaden in 8 minuten in plaats van 12. Nou, ja. en, en nou, ik wil graag tientallen films, dus ik wil. waarom duurt dat zo? <lacht> Ik ben de hele dag alleen maar films aan het... M niemand downloadt meer films, nee, waarom je blijven je ze die onzin criteria gebruiken? Konsumer. Maar het stoor, uh, dat stoort mij ook enorm die, dat het die industrie erachter is en dat het niet meer over content gaat, maar het gaat over die industrie. Stoort het jou niet eens van dat we jarenlang, jarenlang uh, platen Albums kopen, dus vineelplaten kopen. Mm -hmm. Dat we dan in de jaren negentig heel onze collectie moeten omkopen naar uh, dus... CD-spelers. Want plots kon je gewoon nergens nog een platenspeler vinden. Enkel maar een highbrow platenspeelbedrijf. Ja, ja. eh, probeer maar eens in de eh, midden jaren negentig kon je enkel van die dure technics vinden. Ah, ja. um, en toen kwam dan, Napster. Dan moet... <laughs> Uh, dan, dan kwam de minidisc, de, de digital audio tape en dan, uh, dan beginnen ze met de, met de wav-files, dan de mp3, dan de iPod... dan Spotify, godverdomme. Nou de, ik, ik kan je vertellen, de, de gamechanger... want ik zat uh, tot dat moment, uh, wat ik ga vertellen... zat ik professioneel in de muziekopnamewereld. Ik ja. heb uh, dat uh, over de hele wereld, grote studios... heel veel reclamespots, uh, speelfilms, documentaires... Alles. Maar toch echt meest muziek. Hè? Dan zaten we echt zo vier weken met een artiest in de studio... en ook weer demos maken enzovoort. En ook een soort development track. En toen kwam Napster... Het was binnen een half jaar, ja, ja. een jaar was heel de business dood. Want ze zouden nooit meer geld verdienen. De budgetten die stopten. En tegelijkertijd was er ook de opkomst van het laptopje... met het geluidskaartje en garageband en dingen. Dus elke beetje slimme muzikant begon zo zijn eigen dingetje te doen thuis. En dat ging ook perfect. Ineens had je niet meer zo'n grote dinosaurus tafel nodig... met een dikke vent die alles beter wist. Dus, dus je kon gewoon thuis je eigen ding doen. en Dat vond ik aan de ene kant geweldig... omdat daardoor een soort nieuwe creativiteit de ruimte kon vinden. Mm. En de tweede revolutie was... tot dat moment werd hetgeen ons werd aangeboden... toch min of meer bepaald door de ENR-managers... de keuzes van de platenmaatschappijen. Mm. Uh, nou, die was met YouTube en zo en uh, die mp3-toestand weg. Want iedereen die kon ineens uh, muziek op YouTube zetten. En lo en behold, om die platenmaatschappijen heen... Uh, werden mensen superberoemd uh, en uh, miljoenen views en weet ik het. Dus uh, ja, dat was gewoon allemaal... Maar het begon allemaal met Napster. Want dat was de eerste echte zo de, de inbreuk voor de platenfirma's. Intussen hebben ze zich helemaal hersteld... En met name omdat ze met hun artiesten van voor die tijd... dus van de vorige eeuw nog... daar stond in geen enkel contract ook maar één letter over streaming. <laughs> dus, dus de Spotify's en zo... die betalen nu bijna een miljard dollar aan alle platenmaatschappijen per jaar. Zelf gaan ze bijna failliet. Die Spotify die draait alleen maar verlies. Dat is gewoon omdat ze die heroïne-dealers plattenmaatschappijen zwaar moeten betalen. Mm -hmm. uh, <clears throat> maar en die plattenmaatschappijen die waardere... die keren ja, kop... daarvan bijna 10% uit. Nee. <laughs> ja. En ook nog een mooi statistiekje, het... Uh... Je, je, als artiest moet je je liedje, zal ik zeggen, op Spotify of op een streamingdienst, moet al 5.000 keer gespeeld worden om dezelfde gage te krijgen als bij mm -hmm. één verkocht hard draagmedium, zoals een cd of een vinilplaat. Ja. Dus een warme oproep aan mensen om de fysieke dragers te blijven aanschaffen en te blijven koesteren. Uh, ja, als je een, artiest... een, een fysieke aankoop van een album van een artiest die je wil sponsoren of die je goed vindt of die je mooi vindt, daar gaat nog altijd meer centen naartoe dan vijfduizend uh, uh, streaming kliks. Uh, um, ja, ik zeggen. nee, dat is het, het, het, het. brengt niemand iets op behalve de, de platen, ja, ja de, de, de aangevers, ja, de, de, de rechtenhouders eigenlijk is het nu geworden, hè? Ja, maar ook de, de platenmaatschappijen die die masters hebben. En met name dan overal ja, oh ja. Alle, alle opnames van, voor, de, van vorige eeuw nog. Want ja, de nieuwere contracten zitten heel anders weer in elkaar. Maar uh, op de oude James Taylor's en Steely Dance en de, al die dingen. Al die rommel, of nou rommel, geweldig mooie muziek natuurlijk. Daar verdienen ze stapels en stapels geld op. Iedere dag het naar de bank om een, een nieuwe track op te halen. Zo is dat. Uh, ja, en uh, goh, dit, met die streams is het zo. Ik ken een uh, vrij bekend uh, popartiest, uh, Alides Hidding, uh, van de Time Bandits. En hij is ook een uh, zeer uh, prolifererende uh, songwriter. Hij heeft een catalogus van bijna 200 opgenomen nummers. Mm. En... Uh, ik zou zeggen van, van tussen tien jaar geleden, wat hij jaarlijks trok van zijn uh, Buma. Dus zijn royalties van zijn nummers die overal uitkomen. Ik ga het getal niet zeggen, maar het is misschien nu nog een kwart of misschien wel een vijfde van wat dat toen was. Het is, en dat is ook een van de redenen waarom veel van die oudere garden uh, weer de baan opgaan. Want hun uh, geldkraan is gestopt. Ze, uh, ze, ze krijgen niks meer. En, uh, ja. Dus moeten ze de baan weer op om iets te gaan verdienen, en dat is ook de ja. realiteit een beetje van. Uh, het is toch waar je hard voor gewerkt hebt als artiest en uh, ja, dan ineens dan droogt dat op, je krijgt niks meer. Zo is dat. Ja, ja, zeker en vast. En artiesten moeten het inderdaad terughebben van de live shows, wat ik ergens natuurlijk wel een mooie ontwikkeling vind, omdat live muziek naar de mensen brengen het toch nog altijd. Het blijft een kick om mensen live. Uh, de nummers te zien spelen die zoveel voor je betekenen als de muziekliefhebber, denk ik dan. Ja. Aan de andere kant, heel deze crisis zet het weer op losse schroeven. Hè? Maar ik vind, iets van, ik heb de oplossing op. Ik zou Filip niet zijn als ik de oplossing niet zou aandragen. Oh, wacht even. Allemaal aan de bril. <lacht> Dat moeten we vieren, voilà. zeg. Dus. Het Osir uh, orakel. Ja. Iedereen aan de VR-bril. Ah, ja. En dan ja, Gewoon precies viertje erbij. Nou ja, die uh, dingen zijn, uh, die beginnen vanaf 600 euro. Dus dat moet geen probleem zijn. Gewoon gezellig. 300 gider. euro al is. Oh, al. 300 euro. <laughs> 300 euro. Wat een goede investering. Dat zijn vijf concerten. Ah ja, ja. Dus als okay. je vijf concerten virtueel ziet, dan heb je de prijs er al uit. Ja. Ja, en dat is over die concerten nog iets wat ik wou zeggen. Want wat er daar weer gebeurt is dat eigenlijk het hele concertcircuit... voor een groot gedeelte wordt afgeroomd nu door... Bijvoorbeeld een, een, een, een, ik noem maar een Randy Newman of een Elvis Costello solo. Hè? Een evening wit, dat is nu in de mode. Nou, en er staat die gast ja, ja. daar twee uur. Tickets beginnen vanaf 80 tot 160 euro. Ja, ja dat is waanzinnig. Die en, en dus in plaats van na uh, twee, drie concertjes in de Roma of hier en daar. of of naar één van die stofzuikers. Ja, ik, ik of Bart, stofzuikers, Bart, uh, stofzuikers. Bart Peters die daar uh, tien dagen achter elkaar. Of uh, Clouseau die daar tien dagen achter elkaar in het ja. de, de sportpaleis. En die romen dat af, weet je wel. Die mensen die gaan nog maar twee, ja. drie keer... Want dat is zo duur, hè? Mm -hmm. dat je dan uh, al je geld uitgeeft. En, uh, ja, en dan sta jij daar ergens uh, op een bierfeest met een hele te gekke band wel. En dat komt amper... Uh, ja, moeilijk is dat, hè? Absoluut. Maar ja, dat willen we. Ja, maar, uh... we, we, we willen zo'n muur met 200 zangeressen en een uh, sportpaleis. Maar dat heeft ook iets, ja, de mensen die, die trekken dat kennelijk toch aan: dat mega en dat grote en dat spektakel allemaal. En dat kan je natuurlijk. Je, je bedoelt dat de schapen graag achter elkaar schat aanlopen? <laughs> Ja, ja, want die inderdaad. staan daar dan, uh, twee uur lang zo mee te zwaaien met Bart Peters. Ja, met alle respect. En, en De artiesten die ze gaan zien verkopen veel uh, uh, plaatjes. Dus dan moet het wel een goede artiest zijn. Heb ik ook nooit begrepen. Als kind al niet. Uh, eens, eens ik, ik door had hoe dat die top 40 dan. Die top 40 werd dan op basis van verkooppunten. ...opgesteld van welke plaatjes die verkopen. Dat ja, heb ik ja. altijd heel bizar gevonden. Dat was vroeger. En dan he? heel weinig verhalen, maar ze zijn bekend... ...van die triestige verhalen dat, mensen, dat er dus artiesten hun eigen, uh, hun eigen publicaties begonnen opkopen... ...om in die lijsten voor te komen. Oh ja, ja. Die ja. lijsten ook heel fluide waren, die, waar eigenlijk geen controle op was. Maar wel door iedereen in die media, op radio... En op televisie, de top 40, top op, weet je nog? Uh, top ja. of the Pops, al die shows. Maar dat was gewoon een, een, een nepcircus natuurlijk, een pure promo-machine. Uh, oh, het is allemaal zo doorzichtig en toch: la, mensen laten zich graag vangen, denk Kijk. ik dan. Yeah. Mensen willen bij de neus genomen worden. Ja, ergens wel. Kijk, destijds ja, de grote platenmaatschappijen... dus Polygram Nederland en DECA en WEA... had je toen nog allemaal, Warner Brothers en zo. Maar dat moet je ook zo zien... dat die hadden dus een jaaromzet van al hun platen... waarvan het lokale gedeelte misschien maar 10 procent... want ze verkochten natuurlijk Bruce Springsteen en Madonna... bij de heftrucks tegelijk. En daar kom jij dan aan met jou ook een rolbandje En je verkoopt het 10.000, weet je wel. Dat wordt zelfs binnen de, het label... Want die kijken dan, ja, dat is maar lokaal, hè. Want, ja, dat is lokaal dan, hè, Tuurlijk. Dus dat krijgt altijd wel... Ja, ze doen verplicht, ze hebben een afdeling lokaal. Maar dat is qua business helemaal niet waar ze mee bezig zijn. Want ze worden vanuit Londen of New York gebeld. Van, hé, hey, staat Madonna nog niet op nummer 1? Uh, gooi die plugger eruit in met Weet je, dat is meedogenloos want die moet verkopen, die moet op nummer 1 gewoon de nieuwe Madonna of de nieuwe Theos for Fears. Exact, of... dat moet, ja. dat moet. Er is geen kwestie, er is geen twijfel mogelijk, dat moet. Mm -hmm. Uh, op, op, op Studio Brussel hoor je dat ook, hè? Oh, ja. uh, als Christine de Queen's, uh, als die iets uitbrengt. Oh, of ja. dat, dat nu goed is of slecht, hè? dat moet op nummer één. Dat moet elke dag acht keer gespeeld worden. De CD uh, van de week, hè? de plaat van de ja, ja, ingetrapte deuren. De, de, de, de, de, de slechtste groepsnamen ter wereld, uh, de uh, War on Drugs. Uh, uh, verschrikkelijke groepsnaam ik um, vind toch ook helemaal geen boeiende band, het uh, zijn twee akkoordnummers die echt heel saai zijn en altijd hetzelfde doen, maar goed, die jongens brengen een nieuwe plaat uit, dat moet dan goed gevonden worden ja, ja. Er, staat geen er bestaat geen twijfel elk van die dj's zal dat goed vinden en dan, en dan het mooiste dan zijn er idioten die hun uh, auto aan de autosnelweg aan kant zetten om, om een verzoekje in te bellen en dan mag je één keer raaien wie ze dan verzoeken. Mag ik de laatste van de War on Drugs alsjeblieft horen? Alsof. Nee, maar dat wordt Als... ingefluisterd. Alsof ik heb dat zelf verzoeken. wat ze zelf al honderdduizend keer per dag luisteren. Waarom zou je het dan nog verzoeken op een radioprogramma? Heb ik ook nooit begrepen. Nee, maar zo werkt dat niet. Ik heb dat zelf Achso. gedaan bij de Vara. Zo iemand belt binnen en die zegt: ja, Ik wil van Bob dillen. En ik zeg: Nou, maar ik vind dat u een leuk verhaal heeft. Maar die van Bob dat hebben we hier niet bij de hand. Kan, weet u misschien, uh, als u, als u nou Met, deze. Vindt u van, die uh, leuk? Vindt u die leuk? Nou, van Heidel. Uh, als u die dan doet, weet u wel. Want uh, ja, dan, dan doen we dan dat dan zo. Dan moet uh, je een beetje naar je familie praten. Ja. Absoluut. En blijf even hangen. Leisdop. Ja. En blijf even aan de lijn dan krijgt u de dj hè? Dus, dus u weet het, hè? het is die andere plaat ja meneer, blijf aan de lijn nou zo gaat dat, dat is allemaal voorgekookt jongen. er is helemaal niks, niks, niks spontaan niks spontaan meer hè? nee, nee het meest irritante vind ik die camera's die je zo ziet hangen bij radioprogrammamakers ja, ja, ja je moet maar eens op Q kijken overdag dan laten ze zo de camera hebben ze dan opgehangen bij Q Music als je je ogen dicht doet, dan hoor je uh, echt energieke muziek en, en jingles en heel, heel... Maar als je dan kijkt, als je je ogen terug doet en je kijkt naar wat die camera registreert, dat is de godganse dag een leeg bureau. Ja. Met een klein mixtafeltje, met een microfoon die daar hangt. Ja. En slechts 10% van de tijd komt er even een van die... Van die verschrikkelijk slechte DJ's van Vlaanderen. Want Vlaanderen heeft enorm slechte DJ's. Ja, vind die... ik. Ik, krijg ik zal je ook vertellen krullersom. hoe dat komt. Ik zal je dadelijk uh, ja. uitleggen hoe dat komt. Jawel, dat ga je dadelijk uitleggen. Want we zitten in jouw vaarwater. Maar ik kan het enkel maar als mediagebruiker constateren. En dan, dan, dan, dan komt er ineens zo een of andere omhooggevallen wijf. of een of andere omhooggevallen ventje aan. Die zegt dan, dat was het plaatje van X en X. En nu een plaatje van X en X. En dan is, is die weer weg. Ja. Dat, is de dat, is, dat is de slechtste reclame voor radio. Dat is, het ziet er zo steriel, slecht, voorgekoud Ik ja, maar... begrijp het gewoon. Niet. Nou, dat, dat is het. ook zo. Uh, aan de ene kant is zo het zo. Koud, zo koud. Want ze doen wel allemaal heel. He, alles staat in teken van jij, jij de luisteraar, wij ja, ja. samen. Wij zitten in jouw, in, in jouw kamer, in jouw thuis. Wij komen bij jou in de woonkamer. <laughs> maar het staat gewoon als een tang op een varken als je dat beeld bekijkt. Verschrikkelijk. Nou, ja. en jij gaat nu qua achtergrondinformatie geven? Uh, ja, een paar Hoe dingen allereerst ja, zo, zo, inderdaad, je hebt bij diverse kanalen en uh, Excite en uh, Contact en zo, dat is tegenwoordig ja, ja. ik weet niet waarom ze dat doen maar inderdaad, radio moet radio blijven, daar moet je niks bij zien uh, Waarom de meeste dj's hier zo klinken... omdat die commerciële stations die nemen een bepaald profiel aan Dat doen ze op twee manieren. Uh, ze sluiten een contract met een Amerikaans bedrijf. Dat heet de Golden List. Dat kan jij ook doen. je kan morgen een radiostation beginnen. Dan sluit je een contract af met die Golden List. Jij zegt van, nou, ik wil heel Antwerpen bereiken. Ik en ben al bezig. Dan. 20 kilometer en ik zoek eigenlijk mensen tussen 35. En 40 en uh, ik wil ze eigenlijk zo overdag een beetje kunnen aanspreken. Uh, nou, en dan sturen zij jou een playlist die jou een bepaald aantal luisteraars, dus een marktaandeel, garandeert. Een gouden ja. playlist. Dus daarom uh, hoor ja. je ook altijd diezelfde, ongeveer altijd duizend het platen. Liedjes. Hè? Ja, altijd. De, Precies. En, en, nee, dus elke en groep, groep twee... heeft maar één plaat. Hè? Dus, uh, de, uh, als de Cure gespeeld dus als een, een liedje uit het verleden gespeeld wordt, Bob Dylan, The Cure, uh, ACDC, het is ook altijd dezelfde plaat. Hè? Nooit is ja, ja. een b-kantje, nooit is een... Nee, nee dat Snap doen je? we niet. Nee, want het gaat dat alleen maar niet. om... Elk nummer heeft maar elke groep <laughs> heeft maar twee of drie nummers opgenomen, maximaal. Maar je weet oh. toch bij die commerciële radio's dat jij het product bent. Hè? Het gaat erom om jou te vangen en dan vast te houden, zodat je die reclames gaat horen. Hè? Want dat is natuurlijk waar ja, ze van leven. Nou, en het tweede is dat ze een presentatieprofiel opstellen... van zo klinken wij als station. En dan gooien ze dus jonge mensen in de opleiding... die dat heel tof vinden, die graag op de radio willen. Nou, en die krommen dan in een soort worstenmakerspijplijn... Uh, waarin ze in een opleidingstraject zitten. En uh, dan uiteindelijk klinken ze allemaal zoals elkaar. He, ze praten dezelfde taal en, en, en, enzovoort. Mm. Ze hoeven verder eigenlijk niks te doen. Er is, uh, is bepaald, de onderwerpenkeuze is bepaald. En zelfs wanneer de microfoon aan en uit gaat, is min of meer voorgeprogrammeerd. Dus, dus ja, het is nu een, een steeds uh, lager zakkend beroep. Eigenlijk van de, de ster-DJ. Uh, dat is al een lang uitgedoofd uh, uh, ding. Ik weet niet of dat, dat hier ooit bestaan heeft. Wij hadden vroeger Joost de Draaier en Frits Spits en ja, zo. Ja, en Ferry Maak Zaki, Zaki, hè? Zaki hè? de oprichter van de commerciële omroep. Hè? Ja, ja. De, de vader van uh, die twee. Um, die ja, twee he? Die ook altijd de enige zijn in Vlaanderen die aandacht krijgen als uh, remixers van de mm -mm. Brothers. Brothers. Ja, de zonen van Zaki. Precies, ze uh, <laughs> zullen ja. het van... Uh, ik, ik uh, Jax, uh, iets met uh, Jax uh, of zo. Ja, ik ga verder. Ja. Uh, ja, dus dan krijg je inderdaad zo'n geautomatiseerd soort radiostation... wat altijd gewoon hetzelfde klinkt en de hele dag door. en de blah, blah, blah, Zonder personalities, het gaat alleen maar om de muziek en om de reclames... en, uh, en om hoeveel luisteraars en hoeveel geld ze dus totaal... Ge... Maar wat dan nog erger is, dat zowel in Nederland en zowel hier ook publieken zoals Studio Brussel er toch achteraan hollen. Want ja, zij moeten toch ook uh, een luisteraarsaandeel behouden. Hè? Ze kunnen niet uh, mm. buiten de red race. Dus die gaan tot op zekere hoogte ook de strijd aan, als het ware... Ja, en zo krijg je een heel plat radioplaatje. En daar brengen wij dus nu met onze podcast verandering in. Hè? Want wij brengen <laughs> nog eens een verstandig gesprek naar de mensen. In plaats van heel die, die domme beat de hele dag. Zo het, het is ook so dat. Is het is ook dat de popmuziek van de laatste. De, er zijn nu allerlei. Er was laatst een onderzoekje gedaan. Dat ze jeugd allerlei muziek lieten horen. Van de 90s en de '00s en de. Uh, ze herkenden, geloof ik, 70% van de ethische muziek. En dan nog uh, 50% van de 90s. En maar 10% van de dingen. <laughs> ik bedoel, de laatste. Kan jij je één hit van één toffe iets, iets herinneren van de laatste jaren? Niks. Het is, het is... Nee, dat, uh, nee, nee. Dat is, de mainstream muziek ligt gewoon op zijn gat. Uh, dat denk ik vaak. Zo die, al die voorgekookte, dezelfde klinkende R&B. Ja. En dan ook die naam R&B. Komt eigenlijk van Rhythm and Blues, dacht ik. Ja, ja. ja. R&B komt van Rhythm and Blues. Heeft niks meer met rhythm te maken. <laughs> want dat is zo, het, als, je, als je een Roland Synthesizer koopt en je drukt het patroontje AA1 in, ja. dat is meestal de beat bij die nummers. Ja. En dan uh, zo'n dame, of een heerschap, die, um, ik noem dat uh, stemoefeningen. Ja. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. En dan natuurlijk, ze zijn allemaal net zwanger of net bevallen, want het gaat constant over... Maar baby, baby, baby... Oh, baby. En dan gaat er zo'n strontje, want als een vrouw uh, een geboorte geeft aan een kind, dan komt er ook een strontje naar, dus daar komt dan het strontje. En dan... Oh, baby, baby. Ah, ah, ah. Ah, maar goed maar, maar je luistert niet goed, Filip Want wat je nu te wel hebt tegenwoordig Is die enorme golf van appreciatie Voor zo Kendrick Lamar en al die rappers ah, want, want ja, als je Ken dus ben. luistert naar die, naar die tekst Dat is wel zo En ik probeer dat dan hè, maar Na, na gewoon dan 600 woorden per ja, minuut en Dat is dan zo Engels van het tweede, tweede secundair onderwijs ja, de enige die ik wel tof vind is MM. Die hoor ik wel heel graag. Dat is een kleine schreeuw, lelijk. Die mag ik heel erg. Ja, <laughs> maar dat ben je al een oude zakje, want MM, oh, dat is zo jaren 2008, hè? Ja, maar die <laughs> ruimt die, die hele zinnen op elkaar. Hè? Het is nou, niet alleen dat, het dat. Natuurlijk, ik wil niet alles onder taal, onder, nee, nee, de, onder nee, stoelen nee. en banken vegen en onder de mat vegen. Maar ik hoop dat onze welgeëduceerde uh, luisteraar en. Um, en toeverlaat uh, begrijpt waarover we het hebben. En, en het mag ook eens gezegd worden dat er een... Ze schieten zichzelf ook in de voet, die radiostations. Ze klagen dan dat het weer slecht gaat, moeten er weer subsidies komen. Maar ik denk echt dat er bij de bevolking een nood is. En vooral nu, in deze coronatijden, nu dat mensen echt uren de tijd hebben om, om in quarantaine toch media op te zoeken. Mm -hmm. Waar grijpen mensen naartoe? Ze grijpen heus niet naar die mainstream-radiosenders toe, hoor. Nee, die staat op als een soort van behangpapier op het werk. Of ja, dat wou ik net de... zeggen. Maar uh. dat is behangpapier. Maar nu gaan mensen duidelijk zien en horen hoe droeftoeterig droef die, ja. die mainstream-media zijn. Nee, dat is inderdaad... Alleen, dat is dan mijn positieve hoop. Hè. Ik hoop altijd in de zelfeducatie van de mens dat iedereen zijn ogen tijdig opengaan en dat, men de me dat iedereen een meerwaardezoeker wordt. Dat is mijn ideaal model oh, van de mijn... wereld. Je, je gaat een lange strijd te moeten. Nu ben ik al heel lang aan het strijden en ik ga strijden ten ondergaan, dat weet ik. Maar het besef is het begin van alle wijsheid. Ja, dat is alleen ding, ja, zeker weten. Hey, um, ja, nu uh, we zijn wel uh, lekker bezig al intussen. Maar de, denk jij. Uh, oh, ik wou nog wel eens even iets anders aanstippen. Wacht even voor. The uh, global village is a world in which you have extreme concern with everybody else's business. Dat was uh, Marshall McLuhan in uh, 1967. <coughs> Toch een een jaar denkbaar. voor ik geboren werd, is het van. Ja, en, en ik was toen een negen. Een tienertje, hè? Een tien... ja, bijna een tienertje. Ja, zeker weten. En er is nu die challenge op Facebook met al die kinderfoto's. Ik snap niet waar dat vandaan komt. Ja, wat is dat ineens? Ik ben ook trouwens, nog altijd niet gechallenged, dus ik heb nog niks uitgezet. Ik heb nog niks gepost. Ja, ja. Um, eens even kijken wat ik wilde laten horen. Ah, nee, dat, uh, onze Lies, uh, onze redactrice. Ja. We, hebben, we hebben Lies van Aalst, die dus niet van Aalst is. Maar wat, wat was. Oei, nou moet ik oppassen. Was het meer of meer? Of was ah, hij ja, van ja, ja, ja, ja. ja, de hoogste? Nou ja, in elk uh, geval uh, Lies. Uh, dus de wespennest dat we niet gaan doen. Ja, die had dan weer iets boeiends gevonden. En we hadden het al eens een tijd geleden over de klikcultuur in Nederland. Maar die is dan nu officieel in Nieuw-Zeeland ook uh, ingeschakeld. In Nieuw-Zeeland mogen mensen elkaar verklikken. als ze merken dat ze de regels tegen coronavirusverspreiding niet naleven. Dat leek Opa. ons redelijk asociaal, maar wie weet is het wel effectief. Nu vertellen we... Weet iemand dat of sommige medeburgers hier bij ons ook zo bezig zijn? Wat denk je, zijn Vlamingen ook? Want we hadden laatst dat fragmentje van iemand die riep van... Dat was een stater! <laughs> Ik heb die nu niet bij de hand. Maar uh, ja, dus, daar mogen mensen gaan klikken. Dus die, dat is een soort tweede laag van sociale controle. Op sociale controle. Dus niet alleen zingende agenten in de straat. Dat was in Spanje. Mm -hmm. Maar dat was nu ook weer een hoax, had ik gelezen. <laughs> dat waren geen echte agenten of zo. Er zijn nu allerlei van die film. Ik Heb je niet gezien die gitaarspelende agent in de straat? Nee, niet gezien. Oké. Okay. <laughs> nou, ik zal een met je delen, hoor. Maar de ene ervan is echt... De andere zijn allemaal nep, maar je mag het zelf uitzoeken welke dat zijn. Dus... Uh... Ja, ja, en dan in Nederland, goh, dat is wel leuk. We kunnen daar wel een, een link van plaatsen... voor mensen die zo niet heel veel te doen hebben. Is er uh, Via EOS hebben ze een initiatief gelanceerd... waarbij je bijvoorbeeld zelf thuis uh, gamepjes kan downloaden... waardoor je mee op zoek gaat naar uh, de constructie van het coronavirus. Hè? Dus het is niet alleen gewoon stom gamen... maar, maar je helpt ook de wetenschap daarmee. Ah ja, ja absoluut. Ja. Hè? De, de, de theorie... Van van de netwerken. Hè? Dus één computertje is niet krachtig, maar als 20.000 computers allemaal één facetje onderzoeken, dan heb je een supercomputer. Hè? Ja. ja, inderdaad, dat zijn andere dingen. Dus uh, als, als er luisteraars zijn die toch hun computers uh, zo aan laten staan. Je kan allerlei van die dingen over sterrenkunde en over planeten zoeken. En uh, ook, ook uh, op de aarde zoeken naar allerlei verborgen ruïnes enzovoort. Uh, dus je kan ja, ja. je computer op de je achtergrond s'nachts laten draaien en uh, van die ja. nuttige dingen doen en zo allemaal. Hm? Kan. En dan ook heel mooi, want over de hè, planeten zoeken kan je inderdaad met computer. Maar het blijkt ook, en dat vond ik heel leuk: het blijkt ook dat bepaalde foto's door computers eerder negatief zullen uh, Van nee, dat is geen planeet uh, uh, die daar langs die ster vliegt. En maar een menselijk oog gaat dat beter, uh, beter kunnen inschatten. Dus je hebt ook het omgekeerde: je hebt ook heel veel. Uh, en met name die, dat zoeken naar planeten, dus die, die duizenden, duizenden stills, uh, stille opnames van de, van de nachthemel en van ver, verre sterren, om, om dus in het veld van planet, uh, planetair onderzoek, wordt ook heel vaak beroep gedaan op de bevolking, door NASA bijvoorbeeld. Op de NASA-website kan je inschrijven en dan krijg je naar je computer via uh, internet gestuurd allerlei beelden, die je niet met je computer moet analyseren, maar die je met je eigen ogen en je eigen logisch denken moet analyseren. Ah, ja, ja. En dan tegen NASA zeggen, ja, bekijk dat nog eens, want ik denk toch dat er misschien een... Uh, en zo zijn er al verschillende uh, planeten ontdekt, nieuwe sterrenstelsels. Uh, puur omdat <coughs> de algoritme voor een computer kan je heel fijn maken. Hmm. Maar toch, en dat vind ik dan een heel mooi... Een heel mooi uh, slotje na mijn verhaaltje. Toch is dan die menselijke computer in je hoofd. Toch nog altijd een tikje, een tikje slimmer, een tikje beter. Ik zal niet zeggen sneller, maar een tikje gesofisticeerder om bij twijfelgevallen. Snap je? Ah, ja. Bij twijfelgevallen beslissingen te nemen. Daar is nog altijd een, een computer, is heel zwart-wit. En wij ja. kunnen grijs denken, dus wij kunnen het nog eens. Nog eens herbekijken en nog eens herevalueren. Ja, ja. Daar zitten ze nog steeds niet bij de artificiële intelligentie, denk ik. Kijk, iedereen heeft zo'n zo zo rommelschaal, zo'n zo schaal ergens op een tafel hoor, en waar ja, alle ja, ja, ja, rommel en batterijen... Nee. Rommel. Nou, wat een computer dus nog steeds niet kan als je zegt van daar ligt mijn sleutel ergens, tussen, uh, wijs eens aan waar die ligt. Dat, dat patroonherkenning en zo dat blijft nog steeds zo. Uh, hoe hard ze dan ook werken, en inderdaad, een computer. Die... Dat is nog kilometers ver, absoluut. Uh, Al die positiviteit over artificiële intelligentie zijn mensen die eigenlijk niet goed beseffen: ja, ja, maar wat? Wat kan een computer? Een computer kan 1 en 1 is 2. Maar een computer kan niet grijs, donkergrijs, lichtgrijs. Nee. Het is zwart en wit bij een computer. Dus daar zitten we nog mijlen ver. Daarom. Ook dat zelfstandig rijden van auto's, wat een dom idee is dat. Dat is heel de... de maatschappelijke discussie wegnemen van het feit dat we geen auto's nodig hebben om onze samenleving te organiseren. Er is vervoer nodig, maar dat hoeven geen individuele auto's te zijn. Dat is bullshit. Nee, goed, nee, nee dat is voor... People movers, maar ja, wat doen de Porsche-makers en de Ferrari-makers en die andere? Dan zet je weer een miljoenen. En ik moet toch wel zeggen dat bijvoorbeeld met die hogere klasse auto's, dat wordt echt gemaakt door hoogopgeleide, zeer gespecialiseerde vaklui, echt supermensen. Nou ja, als je dat soort dingen uit de samenleving haalt, dan, ja, wat ga je die mensen dan weer laten maken? Dat is, ja, moeilijk. Ik weet het niet. Ja, ik heb wel honderdduizend ideeën daarvoor, maar die zijn misschien <lacht> maar... <Ja, lacht> ja, Oké, okay, nou, het we hebben voorlopig... heel geliefd bij mensen. Ja. Kijk, het is, het is heel simpel. Het kleinst kind weet toch, we hebben zeven miljard mensen. Dus als we nu nog altijd blijven investeren in individueel gebruik van een, van een verbrandingsmotor... Dan hebben we over 10 jaar 14 miljard, 10 miljard mensen op aarde, want wetenschappers zijn erover eens dat rond de 10 miljard, dat zal zo wat het maximum van bevolkingsgroei zijn op aarde, omdat dan systemen van minder, minder kinderen nemen uh, overal is ingeburgerd. Nu heb je nog regio's in de wereld waar mensen nog voor... Heel veel kinderen gaan omdat niet alle kinderen overleven, et cetera. Uh, omdat kinderen nog altijd voor de ouders moeten zorgen, omdat er geen voorbehoedsmiddelen zijn, omdat het uh, met religieuze dingen te maken heeft. Maar iedereen ziet toch dat, we nie, dat er geen plaats meer is om iedereen een auto te geven. Nee, maar iedereen wil natuurlijk uh, welvaart hebben. En, uh, er zijn ah, maar ook... welvaart is niet een auto hebben, maar toch zijn er nog van die figuren die in de media komen... ...en die nog altijd pleiten voor iedereen een auto. Het is gewoon waanzinnig. Als iedereen een auto heeft, hè, dan, dan heel simpel. Ik, mijn, mijn straat zou gewoon vier hoog staan van auto's op de straat. Als al mijn buren die appartementjes waar ik woon... ...en het zijn geen rijke mensen, want ze wonen in kleine huurflatjes... Als die ook nog eens allemaal per persoon in die flat een auto buiten zetten, nee. dan wordt er nergens meer gereden, is het van? Ja, Zo maar simpel de, is het. Maar dat, daar komen we ook langzaam aan toe. De wegen het zijn het is vol, is het, vol. Ik, het is overal auto, vol. De auto, de... Eh? ja. Zeg maar. Sorry. Nou, nee, oh, en wat je ook zei met die 10 miljard. Toen werd ik even slaperig. Want namelijk toen ik 10 jaar was. Toen zeiden ze van ja binnenkort. En toen waren er nog 4 miljard. Binnenkort zijn er 6 miljard. En dan zitten we echt aan de grens. En toen hoorde je weer. Nou het worden er zoveel. Nu zitten we zo aan de grens. er wordt altijd maar uh, opgerokken. Maar tegelijkertijd. Uh, zijn er nog heel veel mogelijkheden. Met, uh, met voedsel. En, en ik bedoel. Ik geloof toch ook wel weer in. De de uiteindelijke creativiteit van de mensheid, door dat we toch enorm veel dingen gaan oplossen. Oh ja, en en de auto's... We, bad, we gaan elektrisch. We dat, we elektrische, dat is nu echt onherroepelijk ingezet als je nu ziet uh, bijvoorbeeld... Uh, en oh, Voordat ik het vergeet over Formule 1 en corona. Eh, ik vind het toch wel geweldig dat de Mercedes Formule 1, McLaren, die hebben toch even in no time zo'n uh, ventilator uh, ontwikkeld en in elkaar gezet. En die gaan dat produceren met 10.000 tegelijk met al hun... Voilà, daar is je antwoord van wat, doen, wat moeten die ingenieurs allemaal doen als we geen auto's meer toelaten. Die moeten gewoon uh, corona-beademingsapparaten uh, <laughs> gaan uh, ontwikkelen. Mm. Die moeten zich inzetten voor het nut van de mensheid in plaats voor het plezier van de eenling. En... Ja. Um, ja. En die zullen dat met evenveel plezier doen... als je daar even hard voor geapprecieerd wordt... en voor gewaardeerd wordt in het mooie mm. Nederlands. Dus, um, Oh, wel. Ja, oké. Okay. Oh well. hey, joh, we zijn even goed bezig geweest, zeg hoor. Uh, ja, we zijn aan onze eindmeet gefietst, hè. Ja, uh, wat ik zeg, morgen hebben we de wetenschapsaflevering... met onze Mario. Ik kijk, raad. Ja, als, als iemand nog vraagt... Dan hey? kijk ik echt naar... Huh? <laughs> ik hoorde iemand schreeuwen, daar, uh, laat die kinderen toch vrij, man. <laughs> De kamer binnen wil en, uh... <laughs> hey, uh, ja, Dus morgen, uh, als er iemand uh, vragen kan, heeft of kan bedenken... Uh, smijt ze op Facebook, zet ze onder dit uh, postje van dit programma. Ik doe dat heel simpel. Uh, je kan ze ook doorsturen naar info.praattafel.be... Als je het leuk vindt, zeg het voort. Zeg vooral aan iedereen dat we vooral ook op Spotify te vinden zijn. Dat schijnt nog toch wel het heel makkelijkste te zijn... omdat bijna iedereen dat heeft. Dus uh, meld de Spotify de praattafel. Poef, en je hebt ons zo te pakken. En uh, in ieder geval tussen al dat muziekgeweld en al die andere dingen... dan nog misschien toch een ruimte voor een goed gesprek tussen twee mensen... die ja, zo hun eigen persoonlijke blikken hebben op het leven hier in Amsterdam. Zo mm. is dat, jongen. <laughs> was dat een mooie afsluiting. Ah, ik wil uh, eindigen eh, met, met een stukje wat uh, in de praattafel van vrijdag ook is afgevallen. Er was niet alleen het gedichtje afgevallen, maar er was ook een voorleesmoment, dacht ik van jou. Met, dat is zo, uh, ja. ja, nou dat hebben we hier klaarstaan. Dat is de uitsmijter voor vandaag. Morgen de wetenschapsaflevering. Ik zou zeggen, iedereen, hou je haaks en uh, word niet ziek, want ook al ben je nog maar een kind, het is uh, toch uh, levensgevaarlijk en dat meen ik letterlijk. Ja. Hou je aan de, de maatregelen, we kunnen het <laughs> ja. zelf ook niet uh, herhalen. Um, en geniet eens van de dingen waar je anders geen tijd voor hebt, oké? Okay? Ik wil nadien niemand nog horen komen zagen van ik heb geen tijd voor dit of dat. Uh, zeker de mensen die nog aan de slag zijn, wens ik heel veel sterkte in deze moeilijke tijden ook. Want dat zal ook niet simpel zijn. En, uh, ja, blijf veilig, hou je haaks, mensen. Dit is de En, Filip, uh, ja, het voorleesstukje, jij gaat het nu even introduceren voor ons. Ja, uh, het voorleesmoment is een uh, fragmentje opnieuw. Uh, de Vrouwenluisteraar weet dat ik uh, de autobiografie van Keith Richards, van de Rolling Stones, aan het lezen ben. Uh, niet als grote fan, maar wel als fan van biografieën. En een fragmentje uit zijn biografie getiteld live. Deze keer van pagina 71 tot en met pagina 73 over, uh, heel toepasselijk over, school verlaten. Hè. Hij wil eigenlijk niet meer naar school dus, uh, en hij, hij, hij, hij voelt dat hij van school gaat gesmeten worden, maar is een beetje bang voor de reactie van zijn vader. Philippe Oezier leest voor... Mijn vader Bert was mijn vader Bert, en ik was doodsbang hem onder ogen te komen als ze me eindelijk van school hadden gestuurd. Het moest dus een lange termijnactie worden. Ik kon het niet met één snelle klap doen. Ik moest gewoon langzaam maar zeker steeds meer slechte cijfers krijgen tot ze zich realiseerden dat het zover was. Ik was niet bang dat hij me fysiek iets zou aandoen, maar was wel bang voor zijn afkeuring. Omdat hij je dan kon doodzwijgen. Dan voel je je heel eenzaam. Mij doodzwijgen of mezelf helemaal negeren was zijn manier van straffen. Daar bleef het bij. Hij zou me nooit slaan of zo. Nooit. Bij de gedachte dat ik mijn vader teleurstel, moet ik zelfs nu nog huilen. Ik zou het verschrikkelijk vinden om niet aan zijn verwachtingen te voldoen. Als je eenmaal op die manier genegeerd bent, wil je niet dat dit nog eens gebeurt. Je had het gevoel dat je niets voorstelde, dat je niet bestond. Hij zei dan, oké, okay, we gaan morgen dus niet naar de heide in het weekend als we daar naartoe zouden om te voetballen. Toen ik ontdekte hoe Bert's vader hem behandelde, dacht ik dat ik heel veel geluk had, want Bert strafte me nooit fysiek. Hij was niet iemand die zijn gevoelens liet blijken. Daar ben ik op een bepaalde manier dankbaar voor. Als dat wel zo was geweest, zou ik, als ik hem kwaad had gemaakt, soms geslagen zijn, zoals de meeste andere kinderen in mijn omgeving in die tijd. Mijn moeder was de enige die me soms sloeg. Tegen de achterkant van mijn benen. En dan verdiende ik het. Maar ik heb nooit bang hoeven zijn voor fysieke straf. Het was psychologisch. Zelfs nadat ik vader Bert 22 jaar niet had gezien en ik me op ons historisch weerzien voorbereidde, was ik daar nog altijd bang voor. In de tussenliggende 20 jaar was er veel gebeurd wat zijn afkeuring kon opwekken. Maar dat is een verhaal voor later. De laatste actie waardoor ik van school werd gestuurd, was toen Terry en ik besloten niet naar de bijeenkomst op de laatste dag van het schooljaar te gaan. We hadden er al zoveel meegemaakt en wilden roken. Dus we gingen gewoon niet. En dat was volgens mij de laatste druppel waardoor ik van school werd gestuurd. Waardoor mijn vader zo ongeveer ontplofte. Maar volgens mij geloofde hij toen al niet meer dat ik de samenleving nog van enig nut zou kunnen zijn. Omdat ik toen al gitaar speelde, Bert niet artistiek aangelegd was en het enige waar ik echt goed in ben, muziek is en kunst. Degene die ik op dit moment moet bedanken, die me redde van de mestfalt van seriële relegatie, is de fantastische docenten kunstzinnige vorming mevrouw Mountjoy. Ze deed een goed woordje voor me bij het schoolhoofd. Ze wilden me namelijk de arbeidsmarkt opsturen. En het schoolhoofd vroeg Waar is hij dan goed in? Nou, hij kan goed tekenen. En dus ging ik naar Sitcup College, de klas van 1959, de muzikale richting. Vader Bert vond het maar niet. Zoek liever een goede baan. Wat dan? Gloeilampen maken, Dad? En ik deed sarcastisch tegen hem. Had ik dat maar niet gedaan. Buizen en gloeilampen maken? Inmiddels had ik geweldige plannen. Ook al had ik geen idee hoe ik die ten uitvoer moest brengen. Daarvoor was het nodig dat ik een paar andere mensen leerde kennen, een paar jaar later. Ik had gewoon het gevoel dat ik slim genoeg was op de een of andere manier, om me uit dit sociale milieu te manoeuvreren en het spelletje mee te spelen. Mijn ouders waren destijds tijdens de depressie opgegroeid. In de tijd waarin je, als je al iets had, daaraan vasthield. En dat was dat. Bert was ontzettend ambitieus. Ondertussen was ik een kind en wist niet eens wat ambitie betekende. Maar de beperkingen voelde ik wel. De maatschappij en alles waar ik in opgroeide waren gewoon te klein voor me. Misschien was het alleen maar tienertestosteron en levensangst. Maar ik wist dat ik op zoek moest naar een alternatief.